En de belangrijkste ook. Volleyball 1e klasse E, regio West en 2e klasse J, regio Oost. Ooit worden wij kampioen en dit is seizoen 5, aflevering 6 van Groeniek van de Kampioenschap. Met Koer de Keijzer. En Bouke Smit. Check. En dan stellen wij de vraag, Bouke, hoe gaat het met jou als Aspets. mens? <laughs> ik uh, heb een nieuwe telefoon en daar ben ik hey. heel blij mee. Hey, Waffre. ehm um, een S24. Is de nieuwste flagship van Samsung. Oeh, nice. Of, nou ja, ik weet niet of je het flagship mag noemen, maar want er zijn nog duurdere en betere, maar ik ik ben er heel blij mee. En wat kan die wat kan die wat eh uh, wat mijn iPhone ehm ja. um, niet kan? Het ja, is mijn ik weet niet eens wat wat ik model heb. Ik kan tegen hem die praten man. en dan dan vertaalt hij real live eh uh, mijn eh uh, spraak naar een andere taal. Ik weet dat. Ja, ik heb het nog niet geprobeerd hoor, maar het schijnt uh, dus te kunnen. Ja. Kun je dat nu doen? Of is het Weet ik niet. Ik heb ik heb het <laughs> nog niet helemaal uitgevogeld. Even kijken of dat kan. Doe even de intro in het Zweeds. Eh uh, <laughs> ik ben benieuwd waar dat staat. Samsung AI. Hallo? Ik zou niet ik zou niet eens weten waar ik dat moet zoeken. Maar ik kan het wel. Ik word echt een boemer. <laughs> Hij zou het moeten kunnen, ja. Nee, ik eh uh, ik kom hier nog op terug. Oké, okay, ander keertje. Maar ik kan, je kan dus real life dat is wel vet. Dat ik is vet. Dus... En dus ook ja. chat eh uh, real life vertalen. Dus als je op ja. WhatsApp naar iemand typt, dan kan ie gewoon Wow. Zo zelfs maar, je pompen kan je gewoon aan de taxichauffeur zeggen ik wil daarheen zonder yeah. dat daar een eh uh, nice. Exact dat. En dat hadden we natuurlijk al wel met uh, Google Translate, maar ja. Uh. Ja, maar er zit wel een ander dan handling tussen. Hm, ja, dat is waar. Ja. Vet. Dus Kijk. dat is wel cool. Ja. En ik heb zeg maar mijn eerste laparoscopische sterilisatie gedaan eh uh, zonder dat mijn baas in de in het huisje was. Dus en, Help even, ik weet dan sterilisatie is, maar dan eh uh, laparoscopisch is met kijkoperatie. Dus dan zit er maar eh uh, als je ook als je een hele grote hond hebt, zit er een gaatje van eh nou 1,5 cm groot in de buik. Ja. Oh ja. en dan eh uh, dus kijkoperatie dus dan moet je met een camera hele hele tijd en tangetjes in de buik. Het uh, heeft wat weg van een videogame. Ja? Vet. Ook ja. vet. Ja. Nice. En hoe gaat het met jou als mens? Nou, ik heb eh uh, Goed weekend geen wedstrijd, maar wel één van de belangrijkste weekenden in een eh uh, volleybalteam van het seizoen. Ja. Yeah. Teamweekend. Oh ja. Yeah. En wij gaan, Pauker. Dat yeah. dacht ik me net halweg deze zin. Eh uh, wij gaan Ja, naar Norgh. Maar Waar? Oh, niet Norgh, maar Norgh. Hey, er ja, even even en, kijk, wat was het er weer? Daar zijn we uit met hier aan. Met ik voor. Vlakbij Beurningen, kijk wat dit is. Oh. Eiwijk. Eiwijk. Ja ja, dat is wel redelijk in de buurt, ja. Ja. Ik vermoed, maar ik zit niet in de commissie of het comité eh ja. uh, dat wij op zaterdagavond in eh uh, Nimma te, te vinden, vinden zijn. zijn. Oeh. Dus eh uh, vertel mij even de hotspots van Nimma. Waar Vertel me er maar even wij... de hotspots van Nijmegen. Ja, ja, heel eerlijk. Ik ik moet je gewoon in contact brengen met iemand die uitgaat in Nijmegen, want ik <laughs> ik ben zo'n ontzettend oude lul geworden dat ik eigenlijk niet uitga. Dus ik ik ik zou het niet weten. Ik ben okay. één keer in de Shore and Shimmy geweest. Nou, daar wil ja. je gemiddeld niet dood gevonden worden volgens nee. mij. Ehm um, maar het is wel leuk. Dus het is een beetje gericht op eh uh, ja, onze leeftijd. Ah oh, ja. Ehm um, oké. Okay. Dus our ja, 90s ja. hits, uh, slechte muziek eh uh, en volgens mij is de leeftijdsgrens ook 30 ofzo of, zo, of Oef, je, 28. Dus dan dan die die niet binnen mogen dan van ons. Ja, yeah. <laughs> de in. Ik, ja, ja. De short. Ja, daar ben ik een keer geweest, maar verder eh uh, nee, eh 4 dagen per week is wanneer ik uitga. Ja. Yeah. Oh ja. That's ja. about it. Nou ja, ik moet zeggen dat ik ook niet elke week meer gaan stappen hoor. Nee, ja, ik ik kan het ook gewoon niet maken om brak te zijn op maandag en dan een een, een operatie te verkloden. Ja. Nee, precies. Ja. Daar vind ik gewoon niet meer kunnen. Ja. Dan hadden ja. We hadden afgelopen zaterdag wel switch feestje. Oeh. Dus ja, ja, ja jullie hadden de Switch het, Saturday. Ja. It's fucking cashout. <laughs> en hoe was dat? Ja, ja, ja, stel je een feestje voor het cashout, dat is het, zoals altijd, van okay, Oké, als ja. altijd. Ja, ja, gewoon slechte om... muziek, goede mensen. Precies. Goed kobeer. Ja. Eh self body's draaien. Oh ja, self body dat was altijd in het kachoet, ja. Ja. Ja, ik had nog een foto van eh uh, 2019. Hm. Ook een switchface trip bij als heren vier toen nog eh uh, ook body's gedraaid. Volgens mij stond nop... jij zonder shirt al achter de bar. <laughs> Precies, ja. Dat was niemand dat op daarom gevraagd. Dat vonden wij zelf heel erg nodig dat wij eh uh, ja. dat we topjes okay. schrien en tappen. Ja. Eh uh, Ik deze snap heb het net, wel. Niks ja. beklederen aangehouden. Oh goed. Ja, ja. Yeah. Valt me op ouder. Ja. En ik denk dat er meer bier verkocht is als ik mijn shirt aanhou, eerlijk gezegd. Eh uh, zou goed kunnen. Ja. Ja. Eh Of eigenlijk ja, dus eh uh, eh ja, gezelligheid, ja. Oeh, je zit echt best wel dichtbij in de buurt bij Planet Awesome. Planet Awesome, dus? Blended Awesome. Daar kan je kaarten en laser gamen en bowlen en steengrillen. Oh, ik sla die uit dat dat gaat gebeuren ook. Eh uh, ja. Ja, nogmaals, ik zit niet door het comité. Alex en Menno, die gaan erover. Ja, oké. Planet awesome. All right. Planet awesome. Eva, ik kom je die daar nooit terecht. Ga geen idee. Oké. En eh hoe gaat het eh hoe gaat het verder? Hebben we nog excuses en rectificaties? Eh nou, ik heb ehm het logo af. Ja. Ja wel. Ik wel. Dus die ga ik dan uploaden. Ik zit even te denken. Wat is dan handig? Moet ik dan nou, nee, fuck it. Ik gooi hem gewoon online zodra we een nieuwe aflevering online hebben. Dat is dan aflevering 2. Nee. Kort. <laughs> <Good>. <laughs> <laughs> I'm so sorry. <Dus. laughs> nou ja. Eh uh, ja, dus zodra aflevering 2 is, dan zie je dus het nieuwe logo. Dus nou ja, dan heb je al die excuses voor mij eh eh Ja. Je hebt het allemaal goed gemaakt. Allemaal goed ja. gemaakt eh uh, nou de... nee. ja. Ja. Nou, verder geen excuses. Nee. Mooi. No. Eh ja. Uh, ja, excuses van mij natuurlijk eh uh, want ja, ja. hè, afmixen. Ja. Ja. Ehm volgende gespeelde wedstrijden. Jo. Ja, we waren gebleven op uh, 7 maart, zag ik. Yes. Toen hadden we een er eh uh, uitwedstrijd eh uh, tegen Hexagon eh uh, en dat is de nummer 2 in onze competitie. Ja, moek daar over zeggen. We gingen erin eh uh, gewoon met rare opstellingen, ook bestel weinig mensen, dus eh uh, ja. Het was niet eh uh, niet ideaal qua wissels ook. En we hebben het gewoon gebruikt als een oefenpot. Eh uh, eerste oh ja. set kwamen we redelijk in de buurt, 2518. En daarna was de koek gewoon een beetje op. We werd ook veel ja. ja, geïrriteerd naar elkaar gekeken. 2512, 2510, 2513. Oeh, dus wel duidelijk ja. Dat was gewoon heel overduidelijk. Eh uh, ja, we konden er ook weinig aan doen. Dus doe je niks aan. Helaas. Ja, dat is dan eh uh, ja. Was wel eh uh, ja. Tegenstander was eh uh, was wel sportief. Dus meer. Ja. Ja, Oké. Okay. Ook belangrijk. Nou, ja, 4-0. Ja. ja. Ja, 4-0 verloren. Ja. En jij? De dag erna speel maar ik eh uh, 8 ja. maart uit tegen FC Houten. Ja. wij hadden eh uh, heel veel afwezigen die wedstrijdhalden we proberen te verzetten eh uh, maar daar had de VC hout er niet zo zin in. Hm dus die eh uh, die ging alsnog gewoon door. Eh uh, Bettie Timon waren natuurlijk afwezig. Eh uh, hè Bett is eh uh, heeft hersenschudding Timon met Jumpers niet. Alex die was voor zijn werk in Glasgow, iets met aas verkopen ofzo. En eh uh, Jumpers vriendin was op wintersport dus hij zat thuis. eh uh, met de kinderen was lastig lastig en eh uh, invalsregel was helemaal kut. Heer 2 speelde tegelijkertijd tegen Bonnie oh, en heer 4 speelde de dag ervoor en de dag erna. Dus uh, nou, dus die hadden ook niet zo'n zin om zo zeg met maar, de dag ertussen ook nog even ja, wil niet dit zin om in te vallen. Ik had eh uh, Jorik uit heer 5 al eh uh, standby staan. Nice. Eh uh, die schijnt best wel goed te zijn. Ik heb hem nog niet nog steeds niet gespeeld, uh, maar die heeft bij heren 4,0 vaak ingevallen. Mooi. Eh uh, maar eh uh, uiteindelijk was het dus niet nodig want eh uh, tussen aanrijstekjes gingen gelukkig de machinisten in Duitsland staken en kon de vriendin van Jumpy pas een dag later weg. En kon Jumpy dus wel naar de wedstrijd. Want, Lekker. Eh uh, eh uh, zijn vrouw vriendin was uh, wel thuis. Eh uh, kort om te we weten waarom ze negenen. Net. Eh uh, ja. Joost Joost die coach er weer is. Ja. Eh uh, maar het mocht allemaal niet baten. Het lukte ons gewoon niet om eh uh, genoeg met met druk te blijven aanvallen. Ja. Dat is toch een beetje ons ehm um, struikelblok. Het, ja, dat ding van het seizoen de hele tijd, hè? maar wat we in de tweede klasse kwamen daar nog meer weg om gewoon aan te vallen op 75% en dan pakt hij de rally ook nog wel. Ja. En en dat gebeurt dan in de eerste klasse moet je echt echt hard je best doen om een druk te blijven zetten om ehm um, ompeut te om, maken. Dat kunnen winnen ja. en dat dat dat brak dans hier ook weer op. Ik Nou, ja, dan is dat je gepakt. Ja, sorry. Ik denk ook hè, but correct me if I'm wrong eh uh, dat waren wij zeg maar doorgegaan met het met het team wat we hadden op een gegeven moment. Dat was een team wat al een paar jaar samen speelde. Mhm. Mm dat dat ook echt van meerwaarde is dat je gewoon weet gewoon instant weet wat je aan elkaar hebt en Ja, er zitten nu weer wat nieuwe mensen bij volgens mij. Ja. Ehm ja. um, en dat maakt gewoon dat een team niet op op optimale efficiëntie presteert, denk nee, ik. Precies dat. Ja, nee, zeg letterlijk dat. Ik heb dat heb ik ook al een keer geroepen en het is ook ja. nog eens zo dat we heel veel invallen moeten regelen de hele tijd omdat eh ja. uh, met name midden de hele tijd geblecaseerd zijn of of afwezig. Eh <laughs> uh, fucking midden altijd. Uh, nou ja, en dat dat dat een ja. midden ja. is natuurlijk ook de de dat dit er komt de de het in, in ingespeeld zijn komt het meest nauw. Ja, klopt. Met met de winnspelverdeling ja. en eh uh, uh, uh, ja, en als je allemaal nieuwe in, nieuwe spelers hebt dan wordt het toch altijd een beetje eh uh, gefretst en moeten en ze moeten ja. toch even eens aan elkaar te kijken en ja. Ja. Ja, je bent gewoon niet goed gespeeld. Dat is het inderdaad. Vreselijk. We hebben nog zeker gepakt laatste 8 punten van de 4e set hadden ze een goede service waardoor wij helemaal instortten. Het was was allemaal gewoon niet goed genoeg. We waren echt ontzettend balen het veld af. eh uh, maar weet je gewoon ja, nu eh uh, zijn we wel echt eh uh, laatste. Ah. Ze hebben we wel een leuk quotiden daar in auto. Mooi. Dot café. Eh uh, kortom eh uh, wat was het? Uh, ja, 3-1 verloren dus 25-23. Uh, okay. 18, 18 ja. 18-20 gewonnen, 25-18 en 25-17. Ja, is gewoon niet genoeg. Nou, toch nog een setje. Ja. Ja. Ehm um, en dan had jij 14 maart brotod thuis dacht ik. Ja, klopt. Ik eh uh, kijk even in mijn in het draaiboek en er staat neem een diepe terugadem. Eh <laughs> uh, want afwezig waren eh uh, Bert nog steeds een herschuring. Treed ondertussen wel mee, dus dat is wel goed. Mooi. Eh uh, Timo nog steeds Champions League. Alex was nog steeds in Glasgow voor zijn werk. Peller had last van zijn rug. Eh uh, die eh uh, mm. probeerden maar te blokken tijdens de training en eh uh, landverkeer ofzo schoot in zijn rug. Okay. Daar kwam had ik eh uh, spelverdelen met Michiel geregeld. Ja. Eh uh, ofwel Hans. Ja. Ik had ook eh uh, midden Michiel geregeld, maar die eh uh, dat is ofwel Huub, maar die besleed zich in de wedstrijd. De voort was thuis, dus uh, die speelde op hetzelfde veld als de wedstrijd ervoor. Ja. Dus ik had ook voor de zekerheid Margriet en Walter eh uh, als middens van eh uh, Heerivieren op de bank gezet en ook nog eh uh, pas lopen Peter. Kortom waren 5 mannen tegen 4. Nice. Eh uh, Protos is ruim de koploper en bij het inslaan was het al duidelijk, dit gaat lastig worden en dat was ook zo. Het was echt we werden aardig weerstand, maar eh uh, we hebben zelfs een 5.0 voorgestaan in de eerste set. Maar zij pakken hem gewoon alsnog. Kijk, wat wat wat zij doen is is gewoon de hele tijd eh uh, gewoon goed slaan. Ja, Het <laughs> is gewoon dat ze gewoon geen slaan, fouten maken. Dat is heel goed. Nee, gek. precies. Ja. Ze, ze slaan ja. gewoon hard en in. Ja. ja. <laughs> en uh, ja, ja. Nou, goed, ook de tweede set hadden zij een lange servicebeurt waar wij geen antwoord op hadden. En in de derde set hadden ze op een gegeven moment een uh, grote voorsprong. Ja, yeah. uh, maar naarmate de set duurde konden wij nog wel uh, wat wat punten afsnoepen. We gingen van 20-9 naar uiteindelijk 17-25 verloren. Oh netjes. Dus dat is toch nou best wel aardig. We hielden de die werkloos die lulen we vast in de 4e set. Ons blok werd ook wat sterker en eh uh, Roos de coach die durfde de dubbelwissel wat meer toe te passen met eh uh, ehm um, met Michiel eh uh, Hans zeg maar met Enik waar waren dan een ja. koppeltje als die ja eh uh, spelverdelen. En eh uh, dat pakte goed uit. Dus we wonnen de ja. laatste set. Nais nice. nummer 1. Oh, ja, dat is zo lekker hè? en ja. die mensen zijn dan zo chagrijnig altijd. Eerlijk. Precies. Nou, het het viel wel mee hoe chagrijnig waren, want ze ja? waren al praktisch kampioenen. Het was gewoon subtiele jongens wel, dus eh uh, okay. maar wij waren ja, het was volgens het ze baalden wel hoor, maar wij wij waren wel echt eh uh, ja, juichend eh uh, Dan is het echt gewoon alsof je alsof je wint. Ja, precies. Zeker met zo'n handikap eh ge, uh, gehandicapt team, dat klinkt niet heel lief. <laughs> uh, met met zo'n team wat niet Nee, nee, niet ja, compleet is eigenlijk. Ja. Vijf hier virus. Dus ja. we weten dus ja, dat is echt eh uh, ja, echt supervet. Ja. Ik vond het ook heel leuk dat stramme warenhuis. Dus ja. heb ik allemaal echt goed gespeeld. Dat is echt eh uh, echt top. Lekker. Ja. Ehm um, uh, en toen en, yes. 23 maart speelde ik ook. Nou, nou ja, raar. op de zaterdag weer eens. Ja. Het was de Super Saturday van Irene. Jij eh uh, <laughs> afwezig waren. <laughs> Dat weten de de luisteraars niet, maar er staat daadwerkelijk in de tekst J. <laughs> is nodig. Ja. Afwezig eh uh, Bert natuurlijk, eh Schudding, Timo, Mr. Jumpersy en eh uh, Menno, want Menno heeft altijd dingen in het weekend zo een beetje, dus die uh, nou nee, ja, dat is dat is flauw maar eh uh, die was er iets met de familie. Ja. Dus waren eh uh, Edwin op weer 2, weer 2 op midden erbij en eh uh, ik nou, ik heb echt iedereen gevraagd die wel enigszins een keertje Bronkepunt op, op die heeft gespeeld, maar niemand wilde. eh uh, dus alle passenlopers, alle dia's eh uh, zelfs John uh, de libero van 92 nog gevraagd. Niemand kon. Ja. Eh yeah. uh, en dat was kut, want ik was ik was dus als dia en ik had mijn dag echt niet. Dus drie ballen waren allemaal fouten van mij. Oké. Okay. <laughs> ja. En al, nou dus nou ja goed. Eh uh, in de eerste set hebben we ook nog 7-8 punten achtergestaan. We kwamen toch wel aardig terug tot eh uh, 25-22. Hm. Eh uh, maar in de andere sets konden we afhand ook weer echt te weinig inbrengen om echt punten te maken. Ja, fijn onderaf tegen Irene. Ja. Eh uh, nou was het wel gezellig daar, dus we bleven nog een beetje hangen. En eh uh, nou, ongeveer 3 uur later eh uh, liep ik met Alex langs eh uh, hun tafel van, van waar ze nog zaten en toen begon die eh uh, spelverdeler zo ja, ik vind het wel leuk om eh uh, dingen te roepen. Is wat ik maar ik had hij was het bloed serieus. Hij zei ja, dat je dan eh uh, eh uh, hoe hoe roept als je als de als, als als iemand eh uh, uh, technisch niet zo goed speelt. Ik zei, maar dat is ja, misschien is drie keer, dat was echt, dat echt een, precies. En het maar het is echt van ja. nou, dat is misschien drie keer gebeurd. Dat was echt een ja. hele goede spelverdeling, dus dat we hebben echt no way echt daar. Ja. Maar het bleef er over doorgaan. Ik zei nou, het zit je wel hoog hè. Ze, ja, nee, nee, nee, nee, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Jullie zijn betere volleybalsters dan wij zijn. Ik zei, dat, dat is niet wat ik zeg. Ja. Het is nou ja, goed, heel raar. Ja. Yeah. Nou ja, dus eh uh, nou, ik zei het was ergens het, het mag ik je nou door, want 3 uur naar de wedstrijd pallen gooien. En dus mocht ik volgende vorig volgend jaar ehm um, weer met Irene in de pool zitten. Nou, dan weet je, dan vind jij vind jij die. Dan gaat dit het naaien. Het <laughs> ja. was hij had draagend kwal zijn, dan ben ik dat ook. Ja. Lekker door. <laughs> Zoé, 3 uur later. Maar echt gewoon zet het voor ja van je af en gaat door. Maar je dit was hij uit gewonnen? op vechten ofzo of wat? Oh nee. Nee. Nee, ja, dat ik vind idee. ik niet echt bij volleybal passen, maar Nee, sowieso niet. Het was, het was ook gewoon, weet je wel, eh uh, super zonnig in in beeld over, want je liep er gewoon kinderen rond. Ja. Eh yeah. uh, het was echt het was totaal niet eh uh, en en het was ook nog eens dat je denkt: "Hé, maar zo vaak hebben we er toch helemaal niet grapbeleerd met twee keer spelen, want hij was fucking goed." Ja. Yeah. Dus nou ja, heel raar. Ja. Ja, het nee, gesprek zegt toch nog, nog drie keer zo domme hoofd gegaan dat weekend. Ze zegt: "Hè, maar hè?" Weet je wel? Misschien deed je het ook gewoon daarom. Mindfucker. Nee, <laughs> nou ja, nee. nee, nee, ik ging, uh, ik zat bij eh uh, bij Irene hieren. Vier is dat geloof ik, een paar van die oude pro-jongens, het oude team grote ja. pellen zeg maar. En die zei eigenlijk: "Ja, maar het is gewoon een soort reine gewend." Oké. Dus uh, dat uh, dat is dan bij pas aan. Ja. Leuk. Maar het is, ik hoopelijk volgend jaar weer met Irene in de pool zit, dan ga ik dus gewoon elke keer roepen als hij speelt. Nice. Gewoon blijf ziek hè. <laughs> Ja. Hey, goed. Wat zo'n klein kind dan. Oh ja, de Fonatta ehm waar dat? Ehm uh, gewoon uit de Nevobo hebben wij de opdracht gekregen om eh uh, ja eh uh, eh uh, play fair en eh uh, sportiviteit en zo eh uh, uit te dragen. Dus ik wil even zeggen, dit is niet per se de mening van eh uh, de Nevobo, maar wel nee. van ons. Dus <laughs> lekker ziek hè. Dus is dat de reden waarom wij nog steeds geen officiële Nevo podcast zijn? Ja, misschien is dat het. Ja, ik denk het. Hé? Ja? Hé, hey, maar toen was jij eigenlijk een keer aan de beurt. Yey, yeah. je ja, had er 3 weken pauze. Echt, het was ook vakantie ofzo, dus we hadden ook even geen trainster. Eh uh, oh, ja, we hebben wel andere mensen ingevallen, dus dat is wel fijn. Ja, we moesten tegen Eitos en dat is eh uh, de undisputed nummer 1 bij ons. Dus wat ging ja. er al in van we hebben deze wedstrijd al verloren. Laten ja. we er gewoon iets leuks van maken. Nou, dat hebben we denk ik zeker gedaan. De inzet was echt fantastisch. Eh uh, we begonnen nice. met eh uh, eigenlijk eh uh, ik was niet op de training die dinsdag, want ik ik moest eh uh, 10 uur 's avonds nog naar mijn werk of zo uh, of eh uh, ik moest naar mijn werk om dat er een patiënt niet zo lekker ging van een, van mijn collega dus Ik was niet bij mm -hmm. de training en er begin hij ja. op de bank, zoals dat ja. hoort. Ehm um, en alle andere oude, oud gedienden die zijn ook op de bank gezet, dus wel een compleet jong team in eh uh, in het veld staan. En die deden het echt fantastisch. Dat eh uh, ja, die het was echt een goed team het team waar ze tegen moesten, maar ze hebben ze hebben ze goed bijgehouden. Ze stonden op een gegeven moment volgens mij zelfs gelijk. Alleen ja, nice. dan zijn ze toch net even te goed en dan pakken zij door waar wij afzwakken. Ja. Dus ja, echt super mooie rallies gezien, super mooie reddingen eh uh, zeker die eerste set. Ja, en toen door naar de tweede set. Toen werd er wat gewisseld hier en daar. Ja, en dat zie je dan ook terug in de in de score hè. Uh, inzet was net zo eh uh, maar het eh uh, sorry, eerste set was 18-25 geworden. De tweede set is 14-25 geworden. Dat het het liep gewoon ietsje minder, kwam niet helemaal uit de verf. Eh uh, derde set eh uh, pakt het weer een beetje op. eh gingen we weer vechten. hadden we weer paper in ons raid. eh uh, is het 1925 geworden. Kijk ja, allemaal. En toen begonnen ze omdat het ze toch een beetje begonnen te knijpen naar mijn idee. <laughs> begonnen ze een echt goede spelers erin te zetten want volgens mij hadden ze een beetje een eh uh, afgezwakt team uh, zo van nou, leuke speler is ook leuk. Maar er was één gast die die sprong zo die die kon gewoon in de 3 slaan eh uh, vanaf buiten en dat Dat ja. was echt die zat zo hoog. Ja, en daar breng je dan niet zoveel tegen in als die elke keer wordt aangespeeld. Dat eh uh, was een goede goede speler. En hij keek ook nog. Dat was nog vervelender. Dus ja, niet blind. Hij kon gewoon kiezen. Ja, ja, maar ja. En die laatste set was de koek gewoon op. Eh uh, de concentratie wel was weg. Eh uh, de mensen gingen er niet meer voor. En ja, ja, helaas. Wel, ja. Maar wel drie echt wel goede sets gespeeld. Eh uh, alleen wel eh uh, ja. voor Loder. Ja. Ja, flink, maar dat zijn wel de de, de aanknopingspunten voor eh uh, Ja, ik denk dat er dat er volgend seizoen echt wel eh uh, wat leuks in zit. Ja. Ja. Ook zeker. omdat eh uh, ze maar de jonge gasten zijn. Ja. Leuk man. Dat, uh, nice. Daarom. Nou ja, goed. En dan jij nog toch? Ja. Ja, ik heb nog 30 een maart maart. 30 maart 30 Hoogland. Ja, dat was eh uh, toen de voorlaatste eh uh, bats bezetter. Ja, in oh, plaats bezetter. Ja. Uh, en wij waren stond natuurlijk onderaan. Ja. Eh uh, dit was onze laatste kans op eh uh, afscheid te nemen van die laatste plaats. Moesten we wel echt 4-0 winnen. Eh uh, afwezig waren eh uh, Bettend, Timo, eh uh, Johan had iets voor zijn werk, dus ik had eh uh, Martijn uit heren 2 en Michiel ofwel Huub uit heren 4. Ja. En wat denk je, de eerste set die winnen wij met echt omgekend gemak. Net. Nice. Dat je echt denkt: "Hè, wat lekker." Hè? Ja. Zo <laughs> is het is het hetzelfde team als als die uit hè dat hè dus dus nou ja we waren echt eh uh, echt zo van de leg eh uh, eigenlijk zo <laughs> erg van de leg dat ze de tweede eh uh, set prompt dik verliezen. Ja. Dus kijk wat was natuurlijk weer de stand nog 10 of zo. Ja. Dus de eerste 25-13, tweede verliezen we 25-10. Oeh. Ja. Jees. Au. De derde is de derde set komen we wel mee, maar verliezen we net. en dat speel we wel weer beter. Eh uh, dus we we we we gooide wel weer zeg maar terug de wedstrijd in. Ja. Niveau dat namen we mee naar de 4e set die wonnen we. En toen in de 5e set ging het lang gelijk op, maar ze hadden één iemand die eh uh, hele goede service had, omdat dat echt 5 punten ofzo. Hm mm hm. Eh uh, achter elkaar. Eh uh, dus we verloren van de nummer voorlaatste en dan sta je terecht onderaan. Helaas wel. Ja. ja zo ga je dan je team ticket in. Ja. Oh, dat is wel zier. Ja. Lach ja. Echt, ja. Dus dat was afgelopen zaterdag vlak voor eh Switch Saturday team feestavond gebeuren. Wel een beetje zuur zuur gevoel dan eh. Ja, ook gewoon omdat we wel goed begonnen, maar ook dit was weer ja, weer zo'n zelfde eh uh, wat ik ook bij bij de eerste wedstrijd van van van deze podcast zei eh uh, dat we gewoon zo zeg maar, je je komt je komt niet weg met met met 80% aanval. Je moet echt volop blijven beuken en dat moeten goede ballen zijn. Want anders krijg je hem gewoon terug. Ja. En en en dat ja, dat werk je dit deze wedstrijd ook weer. Uh, ja, je moet ja. die druk erop blijven houden anders gaat het niet ja. goed. Ja. Ja. Het was wel zo het laatste eh uh, de 4e set toen ging ons blok ook veel veel beter lopen. Ik had één passer lopen. Dit zeg maar voor achter mekaar 5 keer aangevallen. Ja. Veral verdeeld over verschillende rally's natuurlijk, maar die die heb ik 4 keer en eh uh, eh uh, hupselt naast maar hij één keer afgeblokt. Dus die is er volledig in onze in zijn zak. <laughs> en toen mocht ik niet beginnen in de laatste set vond ik er ook een beetje gek maar ja nou ja, goed Roost die had wel bedacht ik stap dat wel eh uh, dus wie begon net met met uh, Menno en ik denk Pelle ja yeah. weet ik niet zeker meer zodat zeg maar dat je dan bij de dubbelwissel uh, nou ja na de eerste drie resultaties de dubbelwissel kan doen waardoor ik dan de maagsproken de de langste stint zou maken ja yeah. maar goed volgens mij kan je beter gewoon sterk beginnen en dan ten aan zien. Niks aan zien van Menno, maar ik stond gewoon echt op de ja. spelen op het moment. Ja. Dus eh uh, was een tactische keuze die wel begrijp begrijpelijk is, maar eh uh, niet goed uitpakte. Jammer. Wij wij hebben ook nog in het hele seizoen eh uh, één keer getraind op blokken, dus ons blok staat uh, slaat ook nergens op. Dus oh ja. Ik ben ik ben serieus constant bang om of mijn enkels te breken of ik blok niet mee omdat ik zoiets heb van ja, gast, als je buiten de antenne gaat staan, dan dan blijf ik wel hier binnen blokken. Ja eh ja, ja. dat eh oh, ja. uh, ik ja. vind dat eh uh, lastig. Ja, want je hebt maar je bent buiten toch nu? Nee, dan... ik uh, ik stond deze eh uh, ik oh, ik sta nu wat vaker midden, dus ja, ik was buiten. Oh, dat was nog een feitje over de laatste wedstrijd. Mijn service mijn service was opeens weg. Ik kreeg die bal gewoon niet meer in het veld. Gewoon ik heb twee twee oh. services compleet verkracht. Dat heb ik echt wat ja. hè? Nooit nooit gehad. Nee. Dus kan ik jou niet inderdaad. Ik ben er ja, over het algemeen ja, ik zal echt wel eens een keertje uitperen, maar eh uh, ik ben over het algemeen heel eh uh, heel stabiel in mijn service en dat ja. is het in eh uh, in in service had ik precies wat nou de, deze setup ik in de back eh maar ik op een of andere manier ik krijg echt gewoon geen fuck eruit. Als ze kutten in je oren zitten ook hè? Ja, ja inderdaad. Nee, geen idee waar dat al lag. Maar ehm um, ja. Ehm nee. um, Ja, al die eh uh, teleurstellende momenten is misschien wel goed om even ons eh uh, verdriet te verdinken. Sponsormomentje. Sponsormomentje. Wat heb je bij jou? Ik heb eh uh, een whisky uitgezocht en ehm oh. um, ja, ik ik heb een redelijke ik had een redelijke voorraad whisky, maar het begint allemaal een beetje op te raken. Dus mocht je nog eh uh, verjaardagscadeautjes willen weten eh <laughs> uh, whiskies. Ja, ik heb eh uh, Suntory whisky. Toki. E. Japans. Japanse whisky. Ja, iets iets scherper, maar ehm uh, en niet heel high end, maar ja, best eh uh, best oké okay te drinken. Dus dit was goed, ja, die is goed. Ja. ja. Lekker. En wat heb eh uh, heb jij? Want ik heb dus geen fancy momentje van Nee, ja, je dat... hebt toch geen geen steentjes of zo erin uh, gestopte. Nee, de whisky cubes nee. liggen, ik heb ze wel, maar die liggen in de eh uh, in de schuur. Dus daar ben ik niet. Uh, ik pak die nooit toe. eigenlijk. Ik ook niet in. Hm. kamertempatuur. Ja, ik had prima. Ja. Ik doe wel een druppje uh, water erin. Oh ja, druppjes. Druppjes. Oké. Eh uh, ik heb volgens mij zit ook nog een overblijfsel van mijn eh uh, verjaardag. Ja. Van The Sisters Brewery. Nice, klinkt goed. Een vanilla milk stout. Vanilla heet milk stout. Yellow. Nice. Eh zie het zo altijd voor de webcam, hè? Oh, fancy. Fancy eh ja. uh, een beetje uh, stilistisch weer ga uh, weergegeven ja. vrouw. 15 year barrel aged old genever from Zuidam Distillers. Dus dit heeft op eh uh, genevervaten gelegen. Cool. Vast lekker. Ja, en we gaan het eh uh, eerst even op ons smaakje inschenken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee. Nice. Nou. Ehm um, Het is eh uh, behoorlijk eh uh, bruine bedoening. Hm. Is een amberbier of ja, het is, het is geen amber. Het is niet zo amber te noemen. Het is gewoon eh uh, Oeh, dat is uh, haast een stout lijkt het. Ja, het is ja. Een stout. Huh? Oh, het nee, is een stout. Stout. Eh ja. ja. oh, in mijn hoofd dacht ik er uh, iets iets fruitigs van gemaakt, maar Zo. Oh, het ja? is wel lekker hoor, maar zojeetje. Bruine boterham? Nou. Nou, dat is heel kruidig, maar toch hm, het smaakt wel, mm, wel echt lekker. Daley Brouwerij Case, nee. Eh uh, dat eh uh, volgens mij heet dat Case ehm um, en die hebben een een chocolate fudge stout of zoiets. Oh. Die smaakt echt naar chocolade, dat is echt vet. Hm. Mm. Nou, ja, dit nou die vanilla. Hier gaat wel een beetje uit. Nou, ja, die jenever vind ik wel lastig, maar dat, dat is natuurlijk gewoon pure alcohol. Ja. Nou, oh, grappig. Ja, ik vind hem echt lekker. Hoewel het helemaal niet heel eh uh, mijn straatje is. Maar ja, ja, Mooi. lekker. Eh uh, kijk in de show notes voor het ehm uh, correcte eh uh, een tapped linkje. Ja, eh uh, hij heet eh uh, de die waar ik het over had, hij heet Karmel Fudge Stout van Brouwerij Kees. Als je hem ooit eens tegenkomt, neem hem, want hij ja? uh, als je van stout houdt, want hij is echt teringlek. Als je van stout houdt. Als je van stout houdt. Probeer oh, yeah. je. Als je van stout houdt. <lacht> uh, ja, volgende. <lacht> Waar waren we gebleven? Oh ja, een stand van zaken in de competition. Ja. Ik, ik, ik weet niet, maar ze gok je. Ik geloof dat we allebei laatste staan. Ja, we staan dik onderaan. Ja. Ja. Van harte gefeliciteerd aan Bossen, Jesman, kinderwagens, USV Pro Zeren 3. Ja. die zijn kampioen geworden. Eh ja. uh, volgens mij zijn eh uh, IS Aetos ook tegen ons eh uh, ehm um, of Etos ehm um, tegen ons ook eh uh, kampioen geworden. Dus oh, ja. gefeliciteerd bij deze. Nou. Ze hebben 69 punten. Oh. Ik zou gewoon stoppen als ik heel er was. Ja. Nee, eh uh, <laughs> 69. Dat is heel veel yeah. toch? Eh uh, 55 sets voor 14 sets tegen. Dus nou, het ja, is een, het is niet dominantie hier. Nee. Nee. is niet gek veel, nee. maar ook genoeg, laten we het zo zeggen. De dichtstbijzijnde is 57 punten. Dus nou oh ja, ja, dat scheelt nog wel, hè? ja. En wij uh. hebben 15 punten uit eh uh, 16 wedstrijden. Ja, wij 21 uit eh uh, of eh uh, 29 uit 21 wedstrijden. 21 wedstrijden hebben we gespeeld ofzo. Ja. Zo. Ja. Veel. Ja. Ja. Ja, dat ja. zei Reeske laatst tegen mij van eh uh, had jij niet in Utrecht vaker wedstrijden? En ik ik heb gezegd: "Nee joh, dat was ook niet elke elke week." Maar dat klopt dus denk ik wel. Ja, het ligt je weet ja hoe groot je pool ja. is hoor, want we hebben nu wel echt een ja. grote pool van 12. Hm. Heel vaak hebben jullie dan 12 of wat als nog eentje uit ofzo. Maar we hebben dus zeg maar wel 29 punten in eh uh, we zijn de laatste. Mm hm. Heb ik eigenlijk nog niet gekeken wat zeg maar als je naar de eerste klassen aankijkt ofzo. Gewoon even even die andere eerste klassen, want ik heb het idee dat wij voor de laatste zeg maar een een team wat laatste staat. Nou, dat is het doel. Eh uh, dit ga ik nog een keer uitzoeken voor de laatste laatste afrekening. <laughs> nee. Maar ik heb dus het idee dat wij eh uh, voor een een een hekjesluiten behoorlijk wat eh uh, veel punten hebben gehaald. Dus dat uh, ja. Ja. Nou. Ja. Als je laat het voor de volgende uitzoeken. Ja. Ik zei ik zei van de week eh uh, we hebben gewoon een hele breie middenmotor waarbij hij de laatste van zijn. Nice. Ja. Die ja. kan op het tegeltje. Nou. Eh uh, ja, dus eh uh, uh, voor de verledigheid nog even snel doornemen of geloof ik zo? Ja, we, we kunnen het wel even doornemen. Ja. Ja. Nou eh uh, beginnen met de jouwe. Uh, ja, is goed. Wij staan onderaan 29 punten, 21 wedstrijden. Daarboven houdt er nu weer 32 punten, 20 wedstrijden. Daarboven vissen FvU Utrecht 7 ook 32 à 20 Forts Hoogland 3 43 à 21 Forts Hoogland 4 43 à 20 Irene 48 à 21 Fivas 54 à 20 Sito 55 à 20 Shot 60 à 20 Tovo 66 à 21 Volleer 71 à 20 en dus de kampioen. Eh Protos met 86 punten uit 20 wedstrijden. Nou, en IHF Protocol het gewoon wel heel goed gedaan, ja. want eh uh, die uh, de meeste zijn niet boven onze uh, kampioen uitgekomen qua punten. Dat eh uh, eh uh, met 69 punten uit 17 wedstrijden. Dat ja. zijn ook 3 wedstrijden minder gemiddeld, denk ik. Ja, ja. Maar goed, dat terzijde. Bij ons in de competitie eh uh, tweede klassieer. Of Ocaso onderaan 16 wedstrijden, 15 punten, dan Volami 16 wedstrijden, 17 punten. Hellas eh hm. uh, dan eh uh, Switch 87 17 wedstrijden 30 punten Trivials Heren 5 16 wedstrijden 35 punten Xanthos 17 wedstrijden 36 punten Hayendaal Heren 4 17 wedstrijden 47 punten DVOL 16 wedstrijden 47 punten eh uh, Weekenders Heren 2 eh uh, 16 wedstrijden 57 punten. Hexagon Heren 1 16 wedstrijden 57 punten. Eh uh, en dan Aetos eh uh, 17 wedstrijden 69 punten. Ja, Aha. die zijn dus uh, kampioen. Nice. Ja. Nice. <laughs> ja. Dan uh, kan je nog kijken op uh, provis.provis.nl en dan zie je dat ja. wij daar uh, ook uh, onderaan staan. <laughs> Ik ken dus het momentje gemist dat je de het kampioen eh uh, kon berekenen. Die uh, die kampioenberekeningsscenario ding. Ja, dat moment hebben we een beetje gemist, ja. Ja, maar ja, dat is allemaal zo, ja. Ja. Wij wij zaten toch niet in die regio nee, dus. Uh, <laughs> precies. Ik denk niet dat we daar over hoeven na te denken. Dus eh uh, hebben wij allebei nog één wedstrijd te spelen volgens mij. Ja, wij spelen 13 april uit eh uh, bij Cito zijst op zaterdag, weer op zaterdag trouwens. Vergeven. Nee. On onnodig veel zaterdag dit seizoen. Ja. Eh uh, ja, uh, ehm zien we houden graag stripsrand. Ik eh uh, daarom. Ik heb een puntje meegenomen, maar maar eh uh, we gaan daar niet meer eh uh, op de gang naar stijgen in ieder geval. Nee. Eh uh, ja, wij kunnen nog. Eh uh, we ja. hebben namelijk 11 april Volomi thuis. Ja. Ehm uh, en, en dat wordt op. wel spannend. Die staan Met twee per te boven ons ja. en als je kijkt puur naar hè hoe we het vorige keer tegen ze gedaan hebben en want volgens mij hebben we van hun gewonnen ehm um, dan zit er wel een kansje in alleen ik denk dat we het compleet gaan verneuken puur op anticipatie stressig. van dat we een kansje hebben. Ja, dus als jullie eh vrijdag wonnen dan haal uh, je ze sowieso in. Als jullie 3-1 winnen dan pakken jullie die 4 punten, zijn 1 halen die ze ook in. Ja, maar bij 3-2 verlies of een winst dan is het uh, te weinig. Dat is te weinig. Dus je moet ja. 3-1 winnen of 4-0. Ja. Ja. Ja. <laughs> Succes. Ja. Ja, thanks. Heb je het er vertrouwen of denk je Nee, we gaan nee. niet we gaan niet 4-0 winnen en ik denk dat we gewoon door druk eh uh, het het niet gaan trekken. Maar het maakt ook niet uit toch? Jullie gaan toch vol tegen gewoon in de tweede klas spelen, denk ik aan. Ja, klopt. Ja. Dus eh uh, ja. Maar goed, het is toch lekker, sjef. Nietts laatste wed. Eh uh, dat zou wel leuk zijn ja, maar ja. Oh, is het is alleen maar ehm uh, dat je kan zeggen dat je het beter gedaan hebt dan wij. Ja. Oh nee, ik trouwens, we hebben aanstaande donderdag nog een eh uh, hm. wedstrijd. Die heb ik er nog niet helemaal niet bij geweest, die gemisten en en eh ja. uh, tegen de, wie moesten we ook weer Ja, we gaan wel verliezen, maar dat maakt niet echt uit. Ehm oh. um, even kijken oh, programma nee, nee, nee. daar geeft niet dat, dat dat ik ben er toch zelf ook bij. Eh oh, voor ja. uh, Casa. Ja, we gaan eh uh, naar DVOL nog. Dus wel morgen. De spel in Land Land. Oh ja. Dat is ja. gewoon hysterisch logo jongen. Net ja, zijn handen met een bal. Ja. ja. DVOL. Ja. Eh ja, maar goed, ik vind voor Casa logo ook niet het beste echt? logo wat er is. Heel erg lelijk. Ja. En dat dat eh bijtos logo's. Ik zou denken dat hebben ze gewoon gejat van Vitesse toch? Dat is gewoon het Ik weet ik, ik weet het is niet. het? Is dat gewoon het de de, de voetbalclub Arnhem? Maar misschien is het gewoon het waar aan dat zou goed Arnhem, het, het, ja. Het, het, ja. Ik weet het niet. Nou ja. Is weinig wat me zo weinig interesseert als voetbal. Uh, maar goed, uh, je ja, hebt uh, lelijke uh, ja. logo's dan wel meer. Ja, lelijk ja. ja precies. Lelijke uh, gejatte beelden logo's merken. Dus ja, dus jullie hebben nog iets om te moeten spelen. Dat is wel leuk dat jullie nog eh uh, tot het einde van het seizoen iets te uh, te doen hebben. Ja. Ben ik wel voor. Dus eh ja. uh, met zo alle 11 april naar Focaasa naar Nijmegen. Nijmegen gewoon. Ja, precies. Ja, ja, precies. Cool. De Focaasa in Nijmegen. Ja. Allemaal welkom. Heb je oh je ja. Doen, 11 april. Happy <laughs> wat te doen 11 april. Oh, Als op het donderdag. Ja, dat is op het donderdag, nee, ja. Dan eh <laughs> dat wordt wat lastig. Het is in de avond. Half 9. of 9. Eh uh, nee, wacht, het is dat was de, sorry. Ik kijk fout. Half 10 maar. Dus hij kan het makkelijk halen. Ja. Je doet geen blunders. <laughs> nee, zou ik ook zeker niet doen. Nee. Eh hm. uh, dan hebben we alles wel weer gehad denk ik. Denk je het ook? Ja. Wil je een T-shirt kopen van ehm uh... dat oude logo, maar misschien dat ik eh het nieuwe ja, logo. Ja, over een lama opkom. of ja. over een, een nieuw logo. Alpaca, let op. Ja, alpaca. Ja, dan zal ik het nieuwe logo ook gewoon maar eh uh, in de merchandise knallen ja, ja. toch. Ja. ja. Dat kan via kleren van dekeizer.nl. Schrijf je met e lange ijz. Of, of kort korte ij. Ehm um, <laughs> we kennen elkaar al een tijdje. Ehm um, wil je met ons in contact komen, dan kan dat eh um, op Twitter voorheen X of bij nee, andersom eh uh, @chroniekkampioen. kan een mail sturen naar kroniek van het kampioenschap@gmail.com of kijk op kroniekvanekampioenschap.nl. Bedankt voor het luisteren en tot op het kampioenschap feestje volgend jaar. Van eh uh, van protos of zoiets wel. Ja. Aytos, ja. Whatever. Of ze kunnen wel goede feestjes geven. George en Shimmy. Het nee, namen. Of in de George en Shimmy. Yeah. Ja. Dat eh uh, jij ja, kan op zich ik kan het wel qua muziek kan ik het wel aanraden. Ik ik voelde me als als oude oudere, oudere jongere voelde ik me daar wel thuis. Ja, ik ja, ik sluit niet ja. uit dat we erheen gaan hoor. Ehm uh. Ja, ik zat zeker even te checken. Is en een... als je er vaak als je er vroeg bent, dan dan checken ze de leeftijd niet. Oh ja. Want ze Goed. willen de shit vol hebben. Ja, precies. Ja. Oké, okay, als ik Google op uitgaande Nijmegen zegt de drie zusters, maar dat is gewoon een franchise, dat heb je natuurlijk overal. Ja. Dollars muziekcafé. Eh uh, ja, daar ben ik ook geweest. Eh uh, dat is wel That's een leuke like tent. Alleen ja. ja, dat is live muziek. Ja, alleen dat moet je liggen. Hm mm hm. Het is wel lekker lekker neuterig en niet al te groot. Dat is misschien het nadeel. Bar ja. ruhig. Die ken ik niet. <laughs> Neem niet geweest. Zeg me niks. Eh uh, ik ik loop gewoon even Facecafé de gezelligheid. Nou, ah, belooft ook wat. Uitgaan in Nijmegen. Oké. Okay. Kijk. Goeie, je bent Oh, hier zit je. oh je zeg. Oh je twee keer bellen. Kan je ook? Twee keer bellen. Oh dat is op maandag. Dan. Ja. Zo. De Rooke café van Delen. Ja. Ja. Do ja. Do door de Roosje. Ja. Ja, café Samson. Waar wow, gaat? Heb... Huh. Café Samson. Zijn vrijdag. jullie de er vrijdag al of niet? Of zijn uh, jullie deze er zaterdag vaststaand? Ja, vrijdag de stad zijn we wel, maar gaan we niet de stad in waarschijnlijk. Hm. Huh. Is namelijk ehm uh, okay. ook eh uh, dat de de de de zaterdagochtend is voor alle papas om even weer lekker uit te kunnen slapen. <laughs> lekker. Ja.